Maar nu iets anders. Hoe staat het nu met de plannen van een proefschrift? Ik bedoel maar. Er zijn geen plannen. Dat wordt dan wel gek. Straks komt de opvolging van meneer Beerta aan de orde aan dan, Ik wil maar zeggen. Ik weet Maar het is toch nog niet aan de orde? Het komt binnenkort wel aan de orde, als ik goed ben ingelicht. In ieder geval stel ik het aan de orde. Mevrouw de voorzitter, als ik mijn opmerking mag veroorloven... ...wat staat er hier over precies in de taakomschrijving van de heer Koning? Meneer de secretaris. Er is geen taakomschrijving. U hoort het, er is geen taakomschrijving. Dan vraag ik mij toch af of wij deze eis mogen stellen. Waarom zouden wij deze eis niet mogen stellen? Als er geen taakomschrijving is, dan maken we die. Dat is nu juist de taak van onze commissie. Doe maar. Waarbij zich dan toch wel het probleem voordoet, mevrouw de voorzitter, of wij de heer Koning achteraf een eis mogen stellen waarmee hij zich niet kan verenigen. Juridisch inderdaad een interessant probleem. Ik bedoel uiteraard juridisch. Als de heer Koning zich er wel mee kon verenigen, zou ik dat natuurlijk toejuichen. Dan nog vind ik het onjuist om het als eis te stellen. Ik vind dit een persoonlijke kwestie. Dat vind ik beslist niet. Maar meneer buitenrust Hettelaar, we kunnen er ons als commissie toch onmogelijk bij neerleggen... dat op onze publicaties de naam voorkomt van iemand die niet geprobeerd is. Ik bedoel maar. Mevrouw de voorzitter, ik zou hierover ook wel graag het oordeel van de heer Beerta horen. Secretaris. Ik moet bekennen, mevrouw de voorzitter, dat ik jezelf... ...ook heel lang over gedaan heb. Maar dat waren andere omstandigheden, Ik ik maar zeggen. Dat waren andere omstandigheden. En houdt u mij ten goede, maar dat was de vraag niet. Nee. Het antwoord op de vraag is... ...dat ik het zeer zou toejuichen... ...als de heer koning een proefschrift schreef. En dat ik het ook wenselijk vind. En de koning... U hebt het gehoord. Hoe denkt u er zelf over? Ik heb er nog niet over nagedacht. Ja, dat heb ik begrepen. Maar nu... Ik zal in ieder geval geen proefschrift schrijven om de titel. Als ik een proefschrift schrijf, moet ik daar ook in geloven. Heer, heer. Ik kijk u eens aan. Omdat ik het toch wel heel wenselijk vind. <sus> ja. En, meneer Buitenrust-Hettema, vindt u het ook wenselijk? Wenselijk Wel. Meneer Van der Land. Zeker, mevrouw de voorzitter. Meneer Van Vloed. Ik vind het ook wel wenselijk als meneer Koning zich daarmee kan verenigen, tenminste. Mevrouw Wagemaker, ik zou mij deze keer nog graag een stemming onthouden. Dan stel ik voor, meneer de secretaris, dat het zo in de noodhulen komt. Ik moet je zeggen dat ik dit gesprek hoogst onplezierig en onbescheiden heb gevonden. Ja, Zoiets moeten wij niet beslissen. Dat moeten we aan jou overlaten. En ze zien niet dat als ze het aan jou overlaten, dat ze dan eerder hun doel bereiken dan als ze je proberen te dwingen. Want jij laat je niet dwingen. En daar heb ik alle respect voor. Nee, afgezien daarvan. Maar het is niet alleen koppigheid. Het is ook dat ik het schrijven van een proefschrift onzin vind. Als ik iets te zeggen heb, dan kan ik het ook wel zo publiceren. Daar hoef ik geen titel voor te hebben. Dat ben ik volstrekt niet met je eens. Bij wetenschappelijk werk hoort een titel. Dat vind ik dus niet, ik zie niet in, wat een titel daaraan toevoegt. Maar een titel is wel gemakkelijk. Ik zal je een voorbeeld geven. Een paar weken geleden moest ik mijn broek laten stomen en volgens die kleermaker kon dat wel een paar weken duren. Ik zeg, noteert u mijn adres maar even, dokter A.R.G.R. van der Land? Jawel, dokter. Natuurlijk, dokter. En het was in een week klaar. Want dan denken ze ook nog dat je medicus bent. En voor een medicus ligt half Nederland op zijn knieën. Ja, zo kun je het ook nog bekijken. Goed, Dag, koning. En denk er nog maar eens over na. Het zal je niet meevallen om de wens van de commissie te negeren. U schijnt er plezier in te hebben. Ik heb er geen plezier in. Het enige wat ik op het oog heb, is jouw belang. Alleen zie je dat zelf nog niet. we naar Hendrik en Annegien gaan? Hey, nee. Waarom dan naar Hendrik en Annegien? Ik dacht het. Annegien vindt het toch helemaal niet leuk als we komen? Dat weet ik niet. Nou, dat zeg ik je dan. Goed. Waarom wou je dan naar Hendrik en Annegien gaan? Ik had er zin in. Maar ik wil net zo goed thuis blijven. Laten we dan naar Frans Veen gaan, als je met alle geweld de deur uit wilt. Ik zeg toch niet dat ik met alle geweld de deur uit wil? Maar je wilt wel naar Hendrik en Annegien. Dat was mijn idee, maar ik wil ook wel naar Frans Veen, als jij dat leuker vindt. Dus je wilt toch met alle geweld de deur uit? Dat zeg ik niet, ik wil ook wel thuis blijven. En waarom stel je dan voor om naar Hendrik en Annegien te gaan? Het kwam bij me op. Goed, laten we dan maar naar Hendrik en Annegien gaan, als je dat met alle geweld wilt. Nee, laten we dan maar naar Veen gaan. Nee, we gaan naar Hendrik en Annegien, want jij wilt naar Hendrik en Annegien. En jij wilt naar Veen. Maar nu gaan wij naar Hendrik en Annegien. Kom je? Ik heb wel helemaal geen zin meer om naar Hendrik en Annegien te gaan. Dan moet je het niet voorstellen. Ik mag toch wel voorstellen. Dan moet je ook gaan. Je moet niet iets voorstellen en dat vervolgens weer intrekken. Daar kan ik niet tegen. Oh, zijn jullie het? Schikt het wel? oh ja hoor. Hendrik heeft net zijn IQ zitten uitrekenen. oh? <laughs> Waarom doet hij dat? Ja, dat vindt hij leuk. Hij puzzelt nu helemaal graag. En, hoe hoog is het? 160. Dag, Nicolien. Dag. Is dat hoog? Namelijk hoog. Gaan jullie zitten? Ik dacht de intellectuele 120 hadden. Nou, dat is wel de ondergrens hoor. DH heeft 120. <laughs> een sigaar. Ik heb een pep. Wil jij misschien een klein sigaartje? Hoe klein is dat? Klein? Pantetjes? Nee, die zijn te groot. Ik denk wel van mezelf. Zijn die te groot? Ik dacht dat die nu juist klein waren. En wat doe je daar nou mee met dat IQ? Ik denk niet dat ik daar iets mee doe. Wat zou ik ermee moeten doen? Iets geniaals. Ach. Als jullie jouw willen zien, dan moet je niet meegaan. Het slaapt, geloof ik, hè? Ja, maar je hoeft niet zachtjes te doen, hoor. En wat zeg je nou in zo'n geval? Van mij hoeft je niks te zeggen, hoor. Toen weer daar op bezoek was, toen zei hij... En dat moet Nicolien Koning nu allemaal missen. <laughs> zei die dat? We hebben je kind gezien. Heeft de vergadering nog lang geduurd? Tot half zes. Ze willen dat ik een proefschrift schrijf. Hm. Ik was razend. Dat had je me nog niet eens verteld? Nee. En dat is alleen omdat ze niet verdragen dat je die flauwe kul niet serieus neemt. Dat is ook wel wat veel gevraagd. Veel gevraagd? Je mag van een mens met enige intelligentie toch wel verwachten dat hij inziet dat het volstrekt zinloos is wat hij doet? Dat weet ik niet hoor. Ze hebben tenslotte zelf ook een proefschrift geschreven. Maar dat is geen reden om een ander te dwingen dat ook te doen. Ach. Het betekent dat ze verdomd onzeker zijn over de waarde van wat ze doen. Dat proefschrift is voor hun een bewijs dat ze belangrijk zijn. Als iemand weigert daaraan mee te doen, voelen ze zich bedreigd. Ik vind het verdomd stom. Een timmerman die voor het eerst van zijn leven een kast maakt, krijgt toch ook geen titel. En daar zou ik nog enige zin hebben. Vroeger kreeg hij wel een titel. En dat is dan ook terecht afgeschaft. Je moet niet één keer een goede kast maken, je moet elke keer een goede kast maken. Maar als je je met die onzin van ons bezighoudt, dan heb je blijkbaar zoiets nodig. Ach. Ik maak daar niet zo'n punt van hoor. Ik heb niet van die hoogstaande principes. Het gaat er niet om hoe hoogstaand je principes zijn, het gaat erom dat je zoiets niet kunt. Ik kan wel een probleem uitzoeken, ik kan wel nagaan wat zo'n cultuurgrens nou eigenlijk waard is. Of misschien kan ik dat niet, maar dat is wat anders. Maar ze kunnen toch niet van me eisen dat ik zo'n idiote titel voor mijn naam zet, omdat zij anders het gevoel hebben dat hun leven zinloos is? En wat doe je nu als het van je is? Dat weet ik niet. Je doet het toch zeker niet? Zo'n klootzak laat je toch niet van jezelf maken? Ik heb er nog niet over nagedacht. Nou, als je maar weet dat ik dat niet accepteer. Dat weet ik, maar ik beslis het toch zelf. Oh. Wil jullie een kopje thee? Graag. Hoe gaat het nou met Piers Gasma? Ik geloof dat hij een paar uur geprobeerd heeft om wat minder te roken. Maar nu rookt hij van net zoveel. Lijkt me wel een aardige jongen. Dat weet ik niet hoor. Zoveel contact heb ik niet met hem. Waarom zou Beerta nou zo'n idiote opmerking maken? Omdat hij zo confessioneel is het best als het erop aankomt. Je moet toch begrijpen dat er ook mensen zijn die geen kinderen willen hebben. Dat begrijpt hij dus niet. Ik dacht dat Beerta dat nu juist wel begreep. Misschien begrijpt hij het ook wel. Maar vindt hij het alleen leuk om zo'n cliché te gebruiken. Bij Beerta weet je zoiets nooit. Net als bij het schrijven van een proefschrift. Dat doe je toch niet, hè? Nee. Omdat je zei dat je dat nog niet wist. Ik had er nog niet over nagedacht. Heb je er nu dan wel over nagedacht? Ja. Als ze dat van je eisen. dan neem ik toch zeker ontslag. Ja, dan neem ik ontslag. Ik wou bijna dat ze het maar eisten. Dan was je tenminste weer helemaal van mij. Dag, je vrouw Haan. Wanneer houdt u nu eens eindelijk op met dat afschuwelijke juffrouw? Omdat het voor u een statuskwestie is. U wilt alleen maar mevrouw genoemd worden omdat u een proefschrift hebt geschreven. Maar dat is het helemaal niet. En waarom zegt u dan zelf juffrouw Bavelaar? De... Als het geen statuskwestie is, dan zal ik voortaan mevrouw zeggen. Wie moet mij opvolgen in de boerenhuisklub? Hendrik. Ik had liever dat jij dat deed. Hendrik is voor de boerencultuur. Aan Hendrik weet ik niet wat ik heb. Aan mij wel. Ja, aan jou wel. En toch vind ik dat Hendrik u moet opvolgen. Ja. Heeft Beerta jou al gevraagd hem op te volgen in de boerenhuisklub? Moet dat dan? Ja, hij wil dat ik dat doe, maar ik vind dat jij dat moet doen. Daar heb ik niks mee te maken. Daar heb je wel mee te maken, want jij moet in die club. Dat vind jij dus? Ja, dat vind ik. Goed. Als je het me vraagt, zal ik het doen.